8 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Veendam is een man van 26 om het leven gekomen nadat er vuurwerk in zijn gezicht was ontploft. Het gebeurde in sportcomplex Lange Leegte waar voetbalclub Veendam 1894 het periodekampioenschap vierde. Volgens de politie wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht.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 De Zuid-Afrikaanse politie begint een onderzoek tegen een zoon van president Zuma. De zoon reed volgens lokale media met zijn Porsche in op een minibusje in Johannesburg. Bij het ongeluk kwam een vrouw om en raakten twee mensen zwaar gewond. De oppositie heeft aangekondigd het onderzoek naar de presidentszoon op de voet te volgen. Vrijwel alle gemeenten bezuinigen op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Bosjes worden op grote schaal vervangen door gras omdat dit goedkoper is in onderhoud. Rotondes worden vaker gesponsord en zwerfvuil blijft langer liggen. Gemiddeld bezuinigt de gemeente de afgelopen vier jaar tot een kwart op het budget. Zo heeft de gemeente Breda alleen al anderhalf miljoen euro bespaard. In Vrieseveen is een bronzen beeld dat onderdeel is van het oorlogsmonument gestolen... Het beeld stond op een marmeren voetstuk aan de zijkant van het gemeentehuis. Het beeld is een neergeslagen mannenfiguur met gevouwen handen. Het is ongeveer een meter hoog. Deze week is al eerder een bronzen beeld gestolen in veen. Op een aangrenzend plein is het beeld weggehaald van een meisje met een dwarsfluit.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 Kennis van nu. die zeggen ons meestal niks. Met Koen Verbraak. Hij is een man van de letteren. Hij weet alles van de verlichting, waarvan hij specifiek de Nederlandse en religieuze kant onderzocht. Zijn onderzoek naar de geschiedenis van ons land zette vraagtekens bij ons nationale zelfbeeld. Hij, en hij onderzocht hoe kennis gemaakt en verspreid werd in de vroegmoderne tijd. Sinds kort moet hij ook leven met het predicaat rebel. Want met zijn pogingen om de wetenschap te hervormen... heeft hij tegen een aantal zere benen geschopt. Ik heb het over Wijnand Meinhardt. Cultuurhistoricus en hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschiedenis in Utrecht. Dag meneer Meinhard. Goedenavond. Goedenavond. Hebt u een aangename zondag gehad? Ja, ik heb ten tamer zitten nakeken en werkstukken gecorrigeerd. Dus toch gewerkt? Toch? Uh, ja, jawel, maar dat is bijna altijd wel Staat zo'n weekend voor u dan in het teken van tentamens... en, en de verlichting en Spinoza... of van Sortje en Sven Kramer? Uh, ik heb wel vandaag even gekeken naar uh, een stukje van het schaatsen. U volgt het wel? Nee, niet echt. Alleen uh, als ze dus gaan winnen... en dan die, ben ik een eenvoudige normale Nederlander. Dan moet ik terugdenken aan de jaren zestig... toen ik het wel precies volgde. En toen ik het nog wel zelfs ook met... Uh, allerlei lijstjes bezig was en ronde tijden en alles. Want dat nog Dat waren wat. de tijden van artsgeheimen. Uh, ja, precies. Uh, dat is he? heel, heel lang geleden. Dus art en Casey. Dus dat maar. Nee, ik volg niet echt. En ik heb eigenlijk een grote afkeer van sport. Dus daar, uh, ik ben daar niet in geïnteresseerd. Een afkeer? Ja, ik, ik vind. Überhaupt lichamelijke oefening is een vak wat mij altijd buitengewoon <laughs> weinig heeft weder te boeien. En om dat nou georganiseerd te gaan doen en daar ook nog dus publiek bij te halen, heb ik nooit echt goed begrepen. Dat is er nu niet besteed? Misschien is dat netter geformuleerd. Ik begrijp het wel, maar het is aan mij niet besteed. Die kwalificatie die hoor je trouwens niet vaak hè? bij een man van 63. Rebel. Nee, maar ik heb hem ook niet zelf bedacht. Misschien is dat ook wel de reden. Ik denk dat ook mensen hem bedacht hebben omdat het wel aardig was. Uh, het zijn, uh, het zijn twee, twee oudere zeg maar, uh, leden van die rebellenclub. En twee wat jongeren in de zin dat ze dus midden 40 of uh, halverwege 50 ja, zijn. We komen straks nog over uw rebeldom uh, te praten. Ja. U bent hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschiedenis. Hè? Wat vergelijkt u dan precies? Nou, je, twee dingen eigenlijk. Je, de manier waarop wetenschap is georganiseerd en wordt beoefend in verschillende landen... In bijvoorbeeld Europa. Uh, en ik ben in die zin ben ik een klassieke Europeanist. Ik ben, geen, ik ben niet van het moderne... Uh, ik ben niet van global history. Dat is mijn opleiding en mijn opvoeding niet. En wat je ook kunt vergelijken is... Zeg maar, hoe wordt bijvoorbeeld bepaalde problemen bestudeerd... in de sociale wetenschappen... In de natuurkunde, in de geschiedenis. En dan blijken er veel meer parallellen te zijn. dan je aanvankelijk zeg maar, had vermoed. Want ik ga altijd uit van dat het aan verschillende dingen zijn. tussen al die takken van sport. Ja, Kunt u een voorbeeld geven waarbij je die parallel ziet? Nou kijk, Een van de interessante dingen is, um, is bijvoorbeeld het zoeken naar patronen. Roept, uh, iedereen, dat is een typische kenmerk van een natuurwetenschapper. Dat, uh, daar bestaan ze van. Maar er zijn natuurlijk allerlei sectoren in de, zeg maar, de geesteswetenschappen... die zich ook met dit soort zoeken naar patronen bezighouden. En dan is het niet de interessante vraag van... wat hebben ze gemeenschappelijk, maar hoe komt het dat zij... Vanuit verschillende perspectieven met eenzelfde soort handeling bezig zijn. Maar daar gaat het mee om. Niet van om ze allemaal gelijk te trekken of zeggen, nou, ze horen tot die bij elkaar of ze zijn allemaal bijna echt hetzelfde. Nee. Wat zijn de verschillende handelingspatronen en de handelingssystemen waaruit ze voortkomen? Dat vind ik interessant. En, en, maar u vergelijkt bijvoorbeeld niet hoe de, de, de westers en de niet-westers eruit Nee. Uh, daar zijn, uh, ik moet zeggen, dat vind ik ook een zwakte. Uh, als ik kijk naar het instituut waar ik een poosje directeur van ben geweest... dan doen we daar maar heel weinig in. Er zijn maar één of twee medewerkers die dat echt goed kunnen. komt dat eigenlijk? Ik denk dat het hetzelfde reden heeft. Ik denk dat het geen diepe gedachte is. Uh, ik noemde net mijn leeftijd al even, dus kortom in die zin is dat dan ook geen geheim meer... Uh, ik kom natuurlijk uit een nationale Nederlandse historische tra traditie. Uh, een vergelijking met Europa was in de jaren 60 en 70 was al een enorme zeg maar, sprong naar een, een onbekend buitengebied. Dat was al heel ruim. Uh, dat was heel ruim. En dan. Uh, dan gaan we het niet de, over India hebben. Uh, over... Niet, nee, nee. En, en bovendien, ik vind een van de grote problemen. Ik lees daarvan geen enkele taal. Ja, ja. Uh, en uh, dan betekent dat ik dus uitsluitend afhankelijk ben. van wat anderen schrijven. Nou, ben ik dat in talloze gevallen. Maar. Ik leef graag in de illusie dat ik een bron zelf kan lezen... en daardoor ook zelf een bijdrage kan leveren. U aan. U wil de het zelf kunnen aanraken. Ja, dat vind ik heel essentieel ja. voor de geschiedenis. U ja. bent hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen. Hè? Waar houden die middeleeuwen eigenlijk ongeveer op? Ik heb, ik heb zelf ook geschiedenis gestudeerd en volgens mij was dat rond 1500. Hè? Ja, dat, was, uh, dat is al sinds uh, 1560, is dat de onderscheid er al. Uh, en wat en, veranderde er toen? Ik denk dat er rond 1500 heel weinig veranderde. Ik denk dat de grote veranderingen die liggen in de periode daarvoor, die zitten in de opkomst, zeg maar, de ontwikkeling van humanistische leestechnieken, waardoor men in staat was veel beter met teksten om te gaan en ook teksten veel beter te doorgronden dan voor die tijd. En dat heeft te maken met het feit dat men ook al ruim voor 1500 op grote schaal met de wereld buiten Europa aan de slag ging. En dat leverde allerlei informatie op... die met de bestaande wereld en in de bestaande wereldbeelden... niet in, netjes in te passen waren. Nee, maar dan, dat is toch een paradox. Want aan de ene kant zeggen we, dan houden de middeleeuwen op... en tegelijkertijd zegt u, er veranderde niet zoveel. Nee, maar wacht even. Dat jaartal 1500 is niet zo belangrijk. Kijk, ik geloof wel dat er vanaf... 12, 1300, 1400, zeg maar, iets veranderen... Maar dan leg ik de nadruk op iets heel anders, namelijk het ontstaan van steden. En als steden eenmaal zeg maar, het beeld gaan bepalen, dan betekent dat er andere handelsrelaties komen, dat er meer contacten komen, dat er ook meer kennis uit, wordt uitgewisseld, dat er die kennis wordt gesystematiseerd, dat die kennis wordt verbreid, dat er scholen komen, dat er op den duur ook behoeften. Aan iets komt als een, als een drukpers. Ik bedoel, ze, ze reproduceren op grote schaal al teksten zeg maar in grote schrijfateliers. Maar dat is de stad. De stad is voor mij het veranderingselement bij uitstek. Dan, dan verandert er echt iets. Dan verandert de wereld. Ja. Kijk, zijn mensen die in zo'n periode leven zich ook bewust van zo'n overgang? Of zien wij dat pas achteraf? In retrospectief. Ik denk dat ze dat zelf, zich dat zelf zeer goed bewust zijn geweest. Kijk ik denk niet dat u, niet elke burger van zeg maar, uh, Augsburg in uh, 1443 wist precies zeg maar, hoe het met de rest van de wereld in elkaar stak. Maar hij had wel de indruk dat hij in een andere wereld leefde dan de wereld zeg maar, op het platteland om hem heen. Hij was, zoals dat was de klassieke uitdrukking, stadslucht maakt vrij. Hij was een vrije burger. Daar moet je niet te veel ideeën over hebben, maar hij kon zijn eigen lot in principe, in theorie bepalen. En daar had een platteland geen last van. Ja. Na de middeleeuwen kan de verlichtingen. Dat is een van uw expertisegebieden. Wat is er zo fascinerend aan die periode? Um, voor mij is het niet dat er dan zulke prachtige nieuwe ideeën worden geformuleerd. Die zijn natuurlijk bedoel, in, in, in grote aantallen en grote mate. Nee, wat voor mij... Uh, tot ontwikkeling komt is dan een hele moderne discussiecultuur, de overtuiging dat dat de beste manier is om aan kennis te komen, met elkaar over nieuwe kennis praten, dat er de toegang tot die kennis vrij moet zijn, dat de productie van die kennis vrij moet zijn. En ik denk dat daar dan een aantal systemen worden ontwikkeld die in onze huidige samenleving zoals ik die belangrijk vind. zeg maar als enige ertoe doen. Over welke periode hebben we het dan? We gaan het te verlichten. Ja, dit, kijk, dan moet je een onderscheid maken tussen Nederland en de rest van de wereld. Nederland was zo'n vroeg verstedelijkt gebied, dus daar begint alles een beetje eerder dan elders. Uh, dus zeg maar die discussiecultuur, die, uh, die onderwijscultuur, die uitwisselingscultuur, uh, die is in Nederland in de 17e eeuw op grote schaal voorhanden. en die komt in de rest van Europa afhankelijk. Uh, van de gebieden. in Hamburg bijvoorbeeld is ook zo'n zo, zo stedelijk gebied. Daar gebeurt het ook al heel vroeg. Maar in Beieren komt het wat later. Maar aan het eind van de 18e eeuw... is iedereen in dat systeem opgenomen. En wat bedoelt u precies met uitwisselingscultuur? Nou, dat uh, het normaal wordt om kennis tot je te nemen... die dus niet alleen maar bij jouzelf om de hoek is geproduceerd. Zeg maar, of uh, twee dorpen of twee steden verder. Maar dat er een soort zeg maar, Europees zeg, systeem van kennisverwerving komt. Dus daarin is de boekdrukkunst toch heel belangrijk? De boekdrukkunst en, en vooral het tijdschrift. Mm -hmm. Kijk, uh, boeken is natuurlijk heel mooi, maar uh, het mooiste is natuurlijk altijd als we in staat zijn om heel snel kennis over allerlei boeken die we nooit zullen lezen, toch tot ons te uh, kunnen. Zegt, u zegt het tijdschrift, dat hadden ze toen. Het tijdschrift is een Nederlandse uitvinding van het midden van de 17e eeuw. Oh ja? Als je heel precies moet zijn, dus waren er wel kleine voorlopers, maar als je kijkt wijs waarop het dus gecommercialiseerd is, en als het gecommercialiseerd is, betekent het ook dus goedkoop, en daardoor toeg toegankelijk voor iedereen, dat is een Nederlandse uitvinding van de, van de tweede helft van de 17e eeuw. Maar kon je je daarop abonneren ook? Uh, dat deed je in de praktijk niet, want dat het, een, een, een abonnement is een, alleen maar een, een verkoopsysteem. Mm -hmm. uh, dat wordt pas later uitgevonden, maar kijk, in uh, uh, een een 17e-eeuwse 17e stadsbewoner kon dat bij elke boekhandel kon hij dat krijgen. Dus kortom, in Amsterdam moest je misschien drie of vier grachten lopen. En dan had je dus de toegang tot dat tijdschrift. Maar dit zijn dus elementen uit, uit de verlichting. Dat Wat die ik vreselijk belangrijk vind. Ja? Ja, want anderen roepen onmiddellijk dan Voltaire of Montesquieu of Diderot of Dalbert of Dalbach. Of, ga zo maar door. Maar dit is voor mij... Zeg maar, en waarom vindt u dat de crux? Nou, omdat vanaf dat moment het idee ontstaat... dat mensen zelf kennis kunnen verwerven... daar zelf over kunnen meepraten en meedenken... en dat ze daarmee zelf hun eigen lot uh, zeg maar, kunnen gaan bepalen. Dat valt in de praktijk allemaal erg mee. Maar dan moet je eerst kunnen lezen, bijvoorbeeld. Maar je hè? moet het kunnen lezen. Dus als je dus kijkt... wie zijn dan in principe deelgenoten aan die discussiecultuur... we hebben daar uitvoerig onderzoek aan gewijd... en dan komen we nou... 4, 5 procent van de bevolking, zeg maar, die uh, kon goed lezen. Dus de verlichting raakte alleen een hele kleine bovenlacht. Een hele kleine bovenlacht. Alleen ja? het gekke is, als je dus heel goed kijkt... dan uh, zitten daar koetsiers in en daar zitten bankiers in. En, het, en slechts de helft van de bankiers is zeg maar, toegelaten. Die is, heeft belangstelling voor die discussiecultuur. heeft ook boeken of koopt zich van tijd en een tijdschrift. En de mensen daar. Daaronder... En, en de koetsiers? En de koetsiers die deden dat ook. Ja, ja. Kijk, we zien dus ook allerlei rare uitlatingen, waar we ons destijds ook heel erg over verbaasd Noemt hebben. Noemt dus dat? Nou, kijk, dat uh, tegenwoordig leest elke dienstmeid. En uh, tegenwoordig leest elke koetsier. We dachten, ja, dat is gewoon. Zeg maar, dat is zeg, sociale kinderzinnen. Nee, ik wil niet zeggen dat elke koetsier las. Maar, maar de koetsier die las was geen bijzonder... Ik, kijk, ik moet dus een aapjeskoetsier, die moest ook heel vaak wachten. Wat, dus, wat, ja, wat, wat is dat ook weer, een aapjeskoetsier? Nou, dat is iemand die gewoon dus, zeg maar, de stadstaxi... Dus, uh, ja, ja. Oh, dat werd zo genoemd. Dus die, uh, ja, ja. En, en die moest de tijd doden. En, die, die, moest, en dus die had de kans, in ieder geval de tijd... En Ik wil niet zeggen dat, lang, dat elke... Uh, een koetsier buitengewoon geletterd was. Kijk, want lezen is, natuurlijk, is een buitengewoon ingewikkelde activiteit. Uh, je kunt uh, uh, de Bijbel lezen... maar dat betekent vaak dat je dus herkent... wat al duizend keer tegen je gezegd is. Maar steeds weer nieuwe teksten direct begrijpen... Dat is een hoog ontwikkelde vorm van lezen. En dat is een groep die dat, die, die, die dat kon, maar heel klein. We hebben het nu over de verlichting in termen van uh, verbreiding van kennis. Hè? Maar ik associeer de verlichting ook met, met uh, verheven idealen. Met, met, met, uh, of heeft dat... Nee, oh nee, kijk, die, die, die, die, ik, ik ben dol op die verheven idealen van de, van de verlichting. Alhoewel uh, je dus daar allerlei onderdelen daarvan kanttekening kunt plaatsen. Maar het heeft zo bitter weinig zin... als ze dus binnen het bereik blijven van... 2, 5, 9, 27, misschien 133 man. En hier is in principe de deur opengezet voor iedereen. En dat vind ik de grote mooie gedachte. En daarom komt ook in dus de... dat is dem democratisch ook? Ik vind dat... Dat is niet democratisch in onze zin, maar wel in de zin van... Iedereen moet daar deel aan hebben. Of iets emanciperends is ja, misschien emancipatie. Kijk, een van de mooie maatschappijen die hier worden opgericht is... maar die, dat is in Nederland, de maatschappij tot nut van het algemeen... die heeft de vaste overtuiging dat iedereen moet in, met kennis in contact komen. Want pas als je dus kennis hebt... dan ben je ook in staat om zedelijk een beter mens te worden. Die droom, daar zijn we dus definitief van genezen. Maar het is wel een hele... Zeg maar, opwindende droom. En, als je, en ook een droom. Is dat neemt, zo? Zijn we daarvan nou genezen? Ja, ik denk. Dus de, de, de Rijksoverheid heeft tot voor kort. De postbus 51 gehad. van dat. als ze dan zeggen dat meisjes er niet van hielden. als ze verkracht worden. dat, dat jongens er dan mee op zouden houden. Met kortom, als je dus kennis verbreedt. Dan, dan helpt dat. En zo hebben we talloze voorbeelden. Van dit soort zeg maar, overtuigingen. Ik geloof dat werkt in de verse wet niet Daarvoor weten we langzamerhand veel meer over dus de psychologie van de mens. Maar. in ieder geval. mensen weten wel dat dat de norm is. Of ze daarna gaan handelen is een, een volgend probleem. En dat heeft met. daar moet je met ook allerlei andere wetenschappen erbij betrekken. En ja. dan treedt de historicus een beetje terug. In onze tijd wordt ook wel de term verlichtingsfundamentalisme gebruikt. Hè? En dan tegenover religieus fundamentalisme. Wat vindt u van dat begrip? Kijk. Of dus heeft dat heeft dan niks te maken met uw verlichting. No, nee, het heeft wel met mijn, mijn verlichting te maken. Kijk, de, de verlichting is natuurlijk ook de beweging geworden, waar aan de hele moderne samenleving, die helemaal aan de moderne samenleving te grondslag ligt. Dus alles wat modern is komt uit die verlichting voort. We hebben ook voortdurend natuurlijk pogingen gedaan om die verlichting te te verbinden ook met wat vies en voos is. Kortom, de terreur in de Franse revolutie was de schuld van, van, van Rousseau... en tot en met zeg maar, Hitler-Duitsland is met de verlichting in verband gebracht. En met gevolg dat er nog wat mensen dus twijfels hadden... over die boodschap van de, van de verlichting. Of dat wel een goede was. Of dat wel een goede boodschap. Ja. Nou, kijk, ik denk dat er nog steeds met, met de boodschap niet zoveel mis is. Want die boodschap was? Dat... De mensheid in principe tot verbetering in staat is. Ja, en, en verder kan komen. En verder kan komen, zichzelf kan verbeteren. Ik heb talloze voorbeelden in mijn eigen leven waarin dat dus niet zo is. Je hoeft dat de kranten maar op te slaan. Maar als ik dat zou moeten opgeven, dan denk ik dat ik het leven heel moeilijk zou gaan vinden. Ja, want in onze tijd, Pim Fortuyn markeerde die verlichting ook als onderscheid. Hè? Die zei, de islam loopt achter op ons. En die moet de verlichting nog helemaal meemaken. Ja, kijk, dat is een soort schematisch historische ontwikkeling. Dat, dat uh, weten ook Marx had een prachtig plan bedacht van, zeg maar, uh, je moet eerst zeggen, de fase van het bourgeois kapitalisme door, pas dan kan dus zeg maar, de echte revolutie komen. Daar geloof ik niet in. Dus, uh, maar het christendom heeft veel makkelijker dan de islam de deur geopend naar andere opinies. En eh, daar, die hebben ze dus het vuur en het zwaard bestreden. Maar ze hebben maar zelden, zeg maar op grote schaal, de, de toegang ertoe onmogelijk om, om gemaakt. Dus in die zin had Fortuin wel enigszins gelijk. Oh, ik denk dat Fortuin op dat punt helemaal gelijk heeft. Ja. Kijk, als, als u naar, ik noem maar wat, naar Egypte gaat. En u zoekt naar uh, de moderne verlichtings- of zelfs de klassieke verlichtingsliteratuur in Egyptische bibliotheken. dan komt u van een koude kermis thuis. En datzelfde geldt in Riyadh en alles en nog wat. Dus kortom, de toegang is er niet. Bij ons zijn alle boeken, zeg maar, van, uh, ook alle heilige boeken. maar ook alle studies over de islam. kan je hier ook bestuderen. En dat vind ik een prachtig voorbeeld van. Uh, wat dan het Westen, in die zin ben ik toch ouderwets, wat het Westen voor heeft op de rest van de wereld. Ja. Uh, wij vinden dat iedereen die kennis zou moeten hebben. Vervolgens, als we dat eenmaal tot stand hebben gebracht... dan weten we niet meer zo goed hoe het verder moet. Dat is eigenlijk, uh, denk ik, ons grote probleem. Ja. Ik heb u trouwens gevraagd om uh, muziek mee te nemen. Ja. En u uh, hebt bijvoorbeeld gekozen voor muziek van Philip Klaas. Hè? Ja. Wat, wat wilt u horen? Uh, ja, het, uh, ik ben dol op um, um, The Hours. Dat is de muziek uit de gelijknamige film. En... Uh, dat is een prachtige cd en daarvan zou ik graag willen horen. Uh, Why Does Someone Have to Die? Ja? Ja. Uh, het is niet zo dat ik die absoluut de mooiste vind en de rest niks is. Dat is helemaal niet waar. Ik ben dol op Philip Glass als geheel en deze track als en deze cd als geheel. Ik ben... Nou, ik hoor nog niks, maar... De kennis van nu. Met Koen Verbraak. Ik praat vanavond met Wijnand Meinhart, Historicus en hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschiedenis. aan de Universiteit van Utrecht. Die muziek waar we net aan luisterden kwam uit The Hours hè? een ja. film. Bent u een bioscoopganger? Nee, hoor, in het geheel niet. Oh, uh, Je zegt nee. het bijna verschrikt al. Nou, nee, die niet verschrikt. Alleen, uh, ik ben wel een, uh, een groot filmkeker... maar niet, niet een bioscoopganger. Thuis, ik, uh, ik ben thuiskeker. De maar deze film heb ik toevallig gezien in New York... met mijn dochter. Met wie ik dus Een weekend naar New York was toen ik door moest naar L.A. en zij ging nog een paar dagen daar blijven. En dat, daarom is het ook in dat opzicht een bijzondere herinnering voor mij. Dat we waren samen bij die film. We waren diep onder de indruk van de muziek. We hebben na afloop... Heb niet van de die, film de film ook, maar die ja. dingen die geven echt hier perfect, perfect in elkaar. Ik heb de film daarna ook nog twee keer herzien. En dus dit is voor u ook een soort uh, herinnering aan dat samen zijn met uw dochter? Ja, dat speelt ook een hele grote rol. Van, ja. uh, uh, overigens niet, dat was niet nodig om, dat, om zeg maar, het tekort van die, van die muziek te dekken... op een of andere manier, maar het, uh, het ondersteunen elkaar perfect. Maar u bent toch meer van het boeken lezen, zeg maar? Dan van... Ja, maar, maar muziek speelt daar... Uh, een hele grote rol bij. Ik kan me niet voorstellen dat ik eigenlijk lees zonder muziek. Waar luistert u naar dan? Van alles. Dat kan zijn, zeg maar, Lieder van Schubert. Dat kan zijn pianomuziek. Het kan zijn opera. Het kan zijn uh, The Hours. Het kan zijn uh, de Canto Ostinato. Ik het, uh, uh, alles doe ik heen. Terwijl u leest. Terwijl ik... maar Want u en... hebt thuis een echte bibliotheek, hoorde ik, hè? <laughs> Uh, ik ben dol op boeken, ja, dat klopt. Ja, ja. Uh, ja, dat is niet uh, hetzelfde, want ik ben ook dol op boeken... maar ik heb nee, nee, geen bibliotheek. Ik, ik, ja, maar ik, ik, ik vind eigenlijk een boek... wat je mooi vindt, dat moet je hebben. Dat, ja. uh, en dat uh, bibliotheken heb ik van jongens af aan gehaat. Uh, want ik, ik kon er nooit genoeg uit mee naar huis nemen. Je mocht er altijd maar drie of zes. Of en je moest ze terugbrengen. En, en, precies, je moest ze terugbrengen. Ja. En vandaag de dag uh, ben, ik, ben ik er nooit mee klaar als ik ze moet terugbrengen. Maar ik, ook, dat hoort van mij te zijn. Is dat uw favoriete plek in huis, de bibliotheek? Ja. Want u hebt ook een niet gemiddeld huis, hè, hoorde ik. Uh, ja, we hebben een heel groot huis. Dat heeft natuurlijk een heel sterke verband met uh, het feit dat er zoveel boeken... ik geloof dat er bij elkaar 30.000 zijn... Maar het is toch vroeger 30. ook een uh, internaat geweest? Ja, het, is nou, het, het is was van oorsprong... Uh, hoorden het bij het kasteel van Culemborg. En er zitten ook nog mooie historische verhalen aan. Maar toen wij het verwierven, uh, in de jaren 15 terug... toen was het zeg maar, het zalencentrum van de hervormde kerk van Culemborg. Dus er waren ruimte zat, maar uh, het moest nog wel weer bewoonbaar worden gemaakt. En dat vond ik ook een fantastische onderneming. Kijk, uh, ik ben voortdurend bezig natuurlijk met puur intellectuele activiteiten... En nu moest ik nadenken over hoe ga je zo'n huis opnieuw. Een muurtje breken is ook wel eens leuk. Ja, alleen ik, ik, ik, ik laat dan breken. Maar ik ga er dan wel met mijn grote mond ja, naast staan. Naar verluid toch even een heel profaan onderwerp. Eh, Wat vormt het grootste probleem? De toiletblokken in uw huis, hè? Ja, dat, dat klopt. Maar kijk, een zadencentrum heeft natuurlijk allerlei soorten voorzieningen... Eh, uh, tab, uh, blokken voor jongens, blokken voor meisjes, uh, voor dames, voor heren en voor invaliden. Kijk, uh, slaapkamers hadden ze niet, badkamers natuurlijk ook niet. Dus maar, u had 28 uh, wc's zeg maar. Uh, nou zoveel niet, maar we hadden heel veel wc's en die moesten er allemaal uit. Dus Althans, uh, het grootste moest eruit. Ja. We hadden het net over dat lezen van u. Leest u dan uh, voor de lol ook wel eens? Ik bedoel gewoon lectuur? Nou, weet je, dat, uh, dat heb ik jaren niet meer gedaan, omdat er dus nauwelijks tijd meer voor is. Je, je leest natuurlijk wel, maar dan lees je professioneel. Met een doel? Met een doel. En dan, dan neem je, laat ik het eerst en dan neem je teksten door. Of het nou de studenten, studententeksten zijn, of promovendieteksten, of gewoon uh, boeken die je moet... Uh, maar de moet... nieuwe Ar Arnold Grunberg is aan u niet besteed. Uh, jawel, alleen dat, die kocht ik dan, en die kwamen dan op de stapels terecht. En daar ben ik een driekwart jaar geleden mee gestopt. Van, uh, niet, niet met het kopen van Grunberg, maar met het niet meer lezen. Dus u van, leest dat nu ook? De, de, de, ik ben nu weer begonnen met lezen en ik ben sindsdien weer een veel completer mens. Wat, bent u, oh ja? ja? Echt waar? Ja. Want waar, waar bent u nu in bezig bijvoorbeeld? Nou, ik ben nu uh, niet met een roman bezig. Ik, uh, ik ben nu met uh, Speak Memory bezig van Nabokov. Dat is zijn herinneringen aan het ja. Rusland zeg maar, van de revolutietijd. En de Russische revolutie, weliswaar ben ik een verlichtingman en doe ik niks met de 19e en helemaal niet met de 20e eeuw. Maar voor mij eindigt de wereldgeschiedenis eigenlijk zeg maar, in de periode rond de Eerste Wereldoorlog. En de Russische revolutie speelt daar in mijn persoonlijke geschiedenis een heel belangrijke rol bij. En dus daarom, als ik de kans krijg, dan lees ik daar weer over. Maar u zegt, ik ben sindsdien een veel completer mens. Ja, maar dat komt omdat ik dus niet meer las. Ik nam teksten tot mee, En dat is een hele andere Dat is een professionele activiteit. Dat kan iedereen doen. En ik ben begonnen als een buitengewoon, zeg maar, uh, gulzig lezer. Mijn hele leven. Uh, ik wist, ik, ik, nog steeds word ik ongelukkig als ik niet kan lezen. Ja, want collega's zeggen dat u wordt gedreven door een lust tot weten... Het ja. heeft met dat lezen te maken? Zo. Ja, nee, Wat zouden ze daarmee het, bedoelen, denk ik? Nou, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, maar wat ik denk dat ik ben eigenlijk misschien wel het eerelid van het niet bestaande genootschap van nutteloze kennis. Ja? Ik wil in feite alles weten. Ook al heeft het geen direct nut. Maar ik vind alles wel interessant. En dat betekent dat er dus geen einde is. En dat het dus ook nooit ophoudt. En aan de andere kant betekent het wel weer dat als je dus zoveel volstrekt zinloze dingen hebt gelezen in je leven. dat je een soort eh, eruditie tot stand brengt. Waardoor je ineens in staat bent verbanden te leggen. die als ik nooit had gelezen. ja, hadden misschien andere mensen het ook wel, wel, wel gekund. Dat kan ik niet beoordelen. Maar dat is dan wel boekenkennis? Hij, Voornamelijk boekenkennis. Ja. Uh, Want u hebt ben... zelf al gezegd, boeken zijn mijn ingang tot de wereld. Ja. Dus niet de, erect, de directe ervaring, maar boeken. Nee, maar dat, dat, als ik een zwakte heb... en ik heb vele zwakten... maar ik ben geen natuurlijk mensenmens. Dat betekent dat je hebt mensen... die voortdurend in contact willen zijn met anderen. Ik vind het enige om met, met mensen in contact te zijn. Uh, het is ook niet zo dat ik dus uh, rustig... Uh, uh, een kluisnaarsbestaan zou kunnen leiden. Maar... Ik ben geneigd om mijn kennis over problemen, waar mijn mensen mee omgaan, daar ga ik eerst even een boek over na. U leest liever over mensen dan dat u ze ontmoet? Uh, dat zou nou heel uh, zeg maar erg zijn. Maar als ik heel eerlijk ben, zit daar een kern van waarheid ja? in. Maar dat, daar zit geen, er is geen afkeer van mensen achter. Alleen van boeken zijn nog steeds mijn beste vrienden. Maar ja, ja? ja boekenkennis is ook afgeleide kennis, hè? dat is natuurlijk iets anders dan ervaringskennis. Jawel, maar kijk, ik vind dankzij dus die uitvoerige boekenkennis... ben je in staat veel grotere rendementen te krijgen... van die ervaringskennis die je opdoet. Maar dat is dan ervaring van anderen die u tot u neemt in dat boek. Jawel, maar kijk, maar vervolgens heb je de kans om die ervaring te toetsen... aan je eigen ervaringen. Maar hebt u daar voor uw gevoel meer inzicht in de wereld... dan mensen die de weg van de ervaring kiezen? Kun je beter over China lezen dan er naartoe gaan? Nou, daar ben ik bijna zeker van. Kijk, um, de... Tenzij je dus dat naartoe gaat op een hele duidelijke manier... kwalificeert je reis daar vier of vijf maanden rond... misschien nog wel een jaar, wat dan ook. Dan kan ik me voorstellen dat het vele malen effectiever is. Maar wat wij in de praktijk onder reizen verstaan... zelfs als we dus een, een slimme reis hebben... dus georganiseerd door de NRC... In twee weken. en we nee, gesluit nee, door gesluit China. Ben je, ben je, dat, ja. Nee, dat geeft mij dan maar... dan ben ik toch dan liever de, de, de leunstoelreiziger. En, ja. Uh, ja, de, maar dat neemt niet weg dat... Uh, uh, ik zou het wel willen, dat halve jaar of dat jaar, maar dan moet je daar de tijd voor hebben. Het is ook zonde van uw tijd, eigenlijk? Nou ja, nee, weet je, het is geen zonde van je tijd. Het is gewoon de tijd die je zelf niet gunt. Want er moet nog zoveel gebeuren. Want in die tijd kunt u ook nog twintig boeken lezen. Ja, precies. Nou, nee, nee wat Dan nou? nou gaan we dus te teveel koppelen aan die boeken. Je kunt ook nog, zeg maar. Uh, uh, dat probleem oplossen. Of uh, je kunt nog proberen daarvoor een mooie conferentie over te organiseren... waar je vindt dat, dat er eigenlijk nou eens aandacht aan zou moeten worden besteed. En dat kost ook, dat kost ook tijd. Ja. Dus nee, het is, niet, zeg maar, het, het, het is niet alleen maar afkeer van mensen. Het is niet alleen maar van, uh, uh, een afkeer van uh, menselijke ervaring... Maar een mens heeft het heel erg druk. Ja, en het is misschien ook gewoon wel ontzag voor het woord. Hè? U bent oh, gereformeerd opgevoed. Uh, absoluut. Kijk, uh, ik kan eigenlijk alleen maar dus met een gewond hart... door de moderne bibliotheek van de universiteit rondlopen... Als ik zie daar, dat is een prachtige verzamelplek voor al die jonge kinderen. En is die flirten daar en hier zeg maar, ontmoeten elkaar en die studeren daar ook wat. En al. Dat vind ik allemaal prachtig. Maar lees Homa. Maar lees Homa. En ondertussen is er voor mij geen ruimte. En dat is dus, dat is natuurlijk mijn persoonlijk belang. Maar ik vind, ze zijn niet meer geïmponeerd door die boeken. En dat, en dat was dat, u wel. En dat, ik was buitengewoon geïmponeerd door dit. Ja? Ja. U heet Wijnand Wilhelmus Mijnhard. Ja. Nou ja, wie zo heet, moet uit een oranje gezind nest stammen. Hè? Ja, dat, dat lijkt misschien wel zo. Uh, ik ben in die zin, op een, uit een neutraal nest gekomen. Ik bedoel, men was totaal niet oranje gezind. Men was ook niet niet oranje gezind. Ik, en dat Wilhelmus. Ik, het is Wijnanders Wilhelmus. Ik weet niet. Uh, ik geloof Als ik die familietraditie ken. Ik geloof niet dat er een specifieke vorm van oranje gezindheid achter schuil gaat. Wat was het voor gezin waar u opgroeide? Een uiterst orthodox uh, christelijk gereformeerd gezin. Wat betekent dat in dit geval? Nou, dat betekent in dit, dit geval, om heel concreet te zijn, dat ik dus alles wist van uh, uh, waarom wij de veronderstelde wedergeboorte niet moesten accepteren. Ik zal u daar verder niet mee bezighouden waarom dat dus, uh, we dat niet moesten doen. Ik lees er wel over straks. Uh, precies, doet u dat vooral. Uh, het is ook niet zo'n nuttige ervaringskennis meer. Maar. Ik was, het was ook een zeer intellectuele manier om het geloof te benaderen. En je moest er ook veel over lezen. En uh, mijn, mijn ouders die gaven ons... Uh, dat, we waren met drie kinderen thuis. Als wij ook weer een psalmversie uit ons hoofd geleerd hadden... of we de, de eerste zondag van de Heidelberger catechismus, dan kregen we een boek... Oh ja. En, en, en, en uh, dat kon dus ook een kinderboek zijn. Dus, uh, Willem, mocht je zelf uitkiezen? Uh, uh, mocht je zelf uitkiezen. Willem Weigert van Wege van der Hulst. Maar als je dus een zaakboek, dat, dat mocht ook. En zo hadden ze in feite Een zaakboek? Voor, nou, wat, wat ging over het heilige land bijvoorbeeld. Oh ja. dat, dat, dat mocht ook. Uh, en dat vond ik dus heerlijk. Ik, ik ben toen ook begonnen met, met boeken te verzamelen. En dat is nooit meer gestopt. En werd de interesse in geschiedenis u ook met de paplepel ingegroot? Nou, kijk, in... in... In de in de protestantse tra traditie is geschiedenis heel belangrijk. Uh, want uiteindelijk kan je in de geschiedenis, zeg maar, de weg van God met zijn volk, kan je daarin leer, aan leren kennen. De bedoeling van God. En, precies, uh, hoe heeft hij die, die geschiedenis nu opgebouwd, zodat wij daar het meest van zouden kunnen profiteren uh -huh. en vooral dicht bij hem zouden kunnen geraken. Dat was natuurlijk de, de, het de uitgangspunt. Ik bedoel, het boek waar ik met mijn, met mijn opa al heel jong heb gekregen. was De Wonderen des Allerhoogsten van Abraham van der van de Velden. Dat ging over waarom Nederland wel bevrijd moest worden van de Spanjaarden. Dus daar, daar ben ik mee opgevoed. Dus de geschiedenis had, stond in, in, een, in een bepaalde context. Had absoluut, met God te maken. Een, Absoluut een religieuze context. Ja? Maar ik ben. Eh, ik, Is dat maar, nog voor u zo? Nee, niet in die zin. Uh, u zegt dat een beetje aarzelend. Nee, nee nou, nou, soms denk ik wel eens weer dat ik leed aan een terugval. <lacht> dus uh, ja, maar, ja ik vind waar ik... valt u dan naar terug? Nou, na, dus zeggen het geloof der vader. Ik val niet terug naar het geloof der vader. Maar ik vind het eigenlijk. Naarmate de, u ouder wordt. Naarmate ik ouder wordt, heb ik er geen. Ik heb het niet in de zin van ik, ik mis hier iets. Maar ik heb toch wel steeds meer bewondering voor de enorme kracht... die dat zeg maar, de mensen heeft zeg maar, gegeven. En dat is weer iets heel serieus als een historisch verschijnsel. En dat wil ik dan proberen te begrijpen. En dat betekent dat je dus toch uh, iets dichter uh, weer naar die wereld terug moet. Maar voor uzelf persoonlijk is dat ook... Uh... Niet meer. Nee, kijk, in, in, in feite is het zo... als ik, als ik een, een verlichtingshistoricus uh, geworden ben... Dat is dat natuurlijk uh, niet voor niks. Dat de, de, de verlichting is een. Want daarin ging God juist een kleinere uh, rol spelen. Exact. En ik moet eerlijk toegeven, in mijn eerste fase van mijn verlichtingsstudie en mijn eerste artikel wat ik ooit geschreven heb, daar heb ik nog een poging gedaan om dus uh, verlichting en religie met elkaar te, te verzoenen. Maar na een paar jaar dacht ik ook van jongens, dit is leuk. Maar dit is voor mijzelf heel bevredigend. Maar daarmee doen we dat verleden toch iets te kort. Niet dat... Dat ook in de tijdgenoot, zeg maar, voor dertig een heel groot probleem is geweest. Kijk, religie blijft in de Nederlandse samenleving, maar ook in de Europese samenleving, tot en met Darwin een grote rol spelen. Dus in die zin. En men, en men ziet ook de, de, de natuur ziet men als eerste plaats als gods wonderwerk. En dat eh, zelfs, zeg maar, mensen van liseerliberale liberale huizen zullen dat vinden. Maar ik vind dat uh, uh, ik vind het nu wel veel interessanter dan vroeger. Ja. ja. We hadden het net over die lust tot weten, hè, bij u. Hebt u die lust om te weten ook overgebracht op uw kinderen? Hebben die dat ook? Nee. Nee? <laughs> nee. Nee. Nou, nee. Nou, ga ik ze tekort doen. Maar kijk, uh, je hebt altijd dus de hoop um, dat ze, dus toch iets van de voetsporen van hun ouders. Uh, en van de, van, van, want mijn vrouw is trouwens niet veel anders dan ik. Dus in dat opzicht hadden we ook nooit ruzie. Van. We, uh, we hadden allebei hetzelfde. We waren allebei zelf bezig met het aanschaffen van boeken. Dus, maar die voetsporen het? hebben ze niet betreden? Nee, nou, mijn oudste dochter wel. Hoeveel ik, oudste kinderen oudste, heeft u? Ik heb drie, drie kinderen. Uh, maar mijn oudste dochter, die. Uh, hoe oud is ze? Uh, die is 36. Uh -huh. en die, uh, dat is ook een lezertje. Uh, van jongs zwaan geweest. Uh, um, en dat is het nog. En ze gaat echt genoten, filosoof. En die is ook nog een, een groot lezer. Dus daar is zeg maar daar dit, is wel goed mee gekomen. Uh, daar, daar is toch goed. <laughs> maar Kijk, die, en, andere en, die, die andere twee? Die andere twee zijn fantastische kinderen. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar die, zijn met hele, die lezen wel eens een boek... Uh, maar die lezen een ontspanningsboek. En die lezen geen boek om dus kennis tot ze te nemen. En die gaan naar China toe in plaats van de nee, te lezen. En die, maar die verdienen ook veel geld. Dus die kunnen ook naar China toe. En die kunnen ook zichzelf de, de, de, de tijd kopen om daarheen te gaan. Ja, Wat wilde u ze meegeven eigenlijk als vader? Um, dat is een heel gevaarlijke vraag. Ik wilde eigenlijk dat zij zeg, hun, um, hun kwaliteiten maximaal zouden ontwikkelen. Maar dan is het vaak zo dat, je denkt, dat jij denkt wat hun kwaliteiten zijn... en welke van die kwaliteiten zij zouden moeten ontwikkelen. Maar ik en proef zij... een beetje bij u dat u vindt... dat ze bepaalde onderdelen niet echt helemaal ontwikkeld hebben. Nee, dat hebben ze wel. Alleen ze hebben vaak een andere route gekozen... dan ik dacht dat voor hen goed was. En dat is voor mij een hele nuttige les geweest. Leidde dat ook tot uh, frictie? Nee, niet tot echte frictie. Uh, maar uh, voor mijn oudste dochter was wel heel gehoorzaam... Uh, want, dat lezertje uh, In de zin van, ik vond dat zij dus als je gymnasium beter hebt gedaan... dan moet je toch ook een, een, uh, een intellectuele opleiding volgen en alles en nog wat. Ja. En, uh, maar die anderen maar, niet? Uh, maar, maar, zij, maar zij wou eigenlijk het liefst schooljevrouw ja. worden. Ja, ja. Het was wel opvallend, want toen we tegen u zeiden dat we ze graag wilden spreken... Hè, ter voorbereiding van het gesprek, toen zei u dat u dat niet wilde. Nee, ja, maar dat, uh, dat heeft te maken met... Uh, dat, uh, dat ik eigenlijk maar zelden dus de historicus achter... Uh, het werk. Uh, vreselijk interessant vindt. Uh, maar, maar wij wel? Uh, jawel, maar uh, dat vind ik ook wel mooi. Maar ik weet niet of ik me daaraan bloot wil stellen. Of zegt maar... u van wie mijn werk kent, kent Wijnald mijn. Nou, dat weet ik ook niet. Want ik weet niet of ik zo, of ik zo zichtbaar ben in mijn werk. Uh, dat laat ik ook graag door iemand anders beoordelen. Maar... Nee, ik heb de neiging om mijzelf en mijn familie af te schermen. Niet dat ik daar actief mee bezig ben. Dus, jongens, zij mogen dit allemaal niet, mm. niet, niet weten. Maar dat is voor mij, dat is mijn, mijn wereld. U hebt een paar jaar geleden het Descartes Center opgericht... voor wetenschapsgeschiedenis. Wat, wat, wat doet dat center? Oh, dat is een oude droom. Kijk, we hadden het net even over vergelijkende wetenschapsgeschiedenis. Kijk, aan de universiteit houdt men zich bezig... met de geschiedenis van het recht... En men houdt zich bezig met de geschiedenis van de geneeskunde... en met de geschiedenis van de psychologie... en met al die aparte vakken, die hebben hun eigen geschiedenis. En die mensen die hadden nooit wat met elkaar... die deden nooit wat met, met elkaar. En dat heb ik nooit begrepen. Uh, als, zeg maar, als jonge onderzoeker en als jonge student al... Uh, ik denk van, deze mensen die horen bij elkaar. En daar ben ik vroeger wel eens mee bezig. Maar ja, toen was ik 28 en had je geen invloed... en dan niemand luisterde. En, uh, maar ik ben er in 2000 mee begonnen om daar dus toch een systeem voor te bedenken. En dat Descartes-Center is het centrum waarin mensen... die zich met wetenschapsgeschiedenis of wetenschapsfilosofie... van welk vak dan ook, zeg maar in samenhang... Zeg maar, dat met elkaar bestuderen. En dat is een buitengewoon een vruchtbaar procedé gebleken. Want dat, waar leidt dat toe bijvoorbeeld? Nou, het leidt tot... al was het alleen maar tot een veel grotere mate van interdisciplinariteit. Mag ik een voorbeeld geven? Kijk, we denken natuurlijk altijd dat die vakken dat volstrekt verschillend zijn. We roepen altijd, er is, je hebt de beta-vakken, je hebt de alfa vakken en dat is altijd zo geweest. Nou, die zijn helemaal niet altijd zo over geweest. Dat, dat, dat is een hele lange, complexe geschiedenis. Maar als je dat uitsluitend... Aan de natuurwetenschapshistoricus overlaat, dan is hij in geneigd om een tunnel te graven, zeg maar van zijn eigen vakgebied, zeg maar, diep dat verleden in, maar dat er daarnaast ook nog zeven tunnels lopen en dat het eigenlijk de moeite waard is om daar eens wat dwarsverbindingen tussen te leggen. Zeg maar U hebt een soort Noord-Zuidlijn gegraven tussen die disciplines. Ja, en, en dat, zo zou je het moeten. Mijn Amerikaanse collega's noemen het ook niet een, een, een. Ik ben geen historian of science, ik ben een historian of the disciplines. En dat is in feite wat ik. Wat ik ook zou willen dat overal gebeurt. U hebt zichzelf wel eens ondernemer zonder winstverwachting genoemd. Hè? Wat bedoelt u daarmee in nou, dit verband? Uh, uh, kijk, als je dit soort dingen wilt, dan moet je altijd uh, dwars door systemen heen. Want dus, zo is de universiteit niet georganiseerd. Daar de geldstromen lopen in, niet zo. Uh, uh, en ik vind het dan leuk om het net zo lang te duwen en te trekken. Zeg maar tot het er wel komt. Want wie betaalt dan bijvoorbeeld zo'n descartes Center? Nou, op dit moment, en dat, daar ben ik nog steeds uitermate trots op... dat wordt betaald door de zeven faculteiten die Utrecht heeft. Uh, die betalen elke een zevende. Dus iedereen betaalt een gelijkmatig onderdeel. Het, het wordt gesteund ja. door, het, door het college. Dus kortom, het is de verantwoordelijkheid voor iedereen. Want je hoeft niet veel van economie te snappen... om te weten dat ondernemers zonder winstverwachting te gronden gaan, hè? Uh, ja, maar kijk, in, in mijn geval is de winst natuurlijk iets anders. Er is wel winst, alleen die winst is niet in simpel in geld uit te drukken. Maar je moet een soort houding hebben. Misschien zeg ik dat wel omdat ik de ballenverstand heb van wat, wat ondernemen is. Dus dat zou ook nog wel eens kunnen. Maar... Uh, ik hou zelden op. Als, als, ik ga net zo lang door tot ik mijn zin gekregen heb. Dat nou ja, collega's van u noemen het ook echt een godswonder dat dat centrum van de grond is gekomen. Hè? Bijvoorbeeld Wiljan van der Akker, de decaan van de faculteit geesteswetenschappen. Die zei tegen redacteur Marieke Drost. Wijnand kan lullen als brugman, hij zou nog kapotte auto's kunnen verkopen. Ja, dat vind ik nog heel gemeen van hem. Dat is niet een compliment. Ik zou, nee, ik zou nooit een kapotte auto verkopen. <laughs> nee, maar. Hij bedoelt natuurlijk, u kunt overtuigen. Nee, nee, nee, kijk, als ik, ik denk ook als ik in iets geloof... dan, dan stop ik ook niet. En dan, en dan kan ik denk, redelijk overtuigend spreken. En dan lukt het ook na verloop van tijd... maar dat kan soms drie jaar, vijf jaar, zeven jaar duren. Hè? Maar dat ook de belangrijkste personen ervan overtuigd zijn... dit moet gebeuren. En als je dan een rector hebt weten te overtuigen... Kijk, dan, dan gaan er dingen veranderen. En dan gebeurt het ook. En dan gebeurt het ook. Maar mensen zeggen ook, Wijnand uh, kan heel goed mensen overtuigen. Maar hij is ook iemand die je kan vermorzelen als je in de weg staat. Herkent u dat beeld? Uh, ik schrik er niet echt van. Uh, nee, dat... Maar dat, dat uh, is goed gezien ook. Uh, ja, het, het, het, het, het klopt wel. Van, uh, ik ik zou het heel erg vinden als ik mensen ook dus heel veel pijn daarmee gedaan heb. Maar ik ben zo overtuigd van datgene wat ik wil bereiken. Dat ik dan, zoals dat heet, door roeien en ruiten bereid en ben u op te gaan. Als je koers ligt, dan is, wordt dat desnoods een ramkoers. Desnoods een ramkoers. Ik probeer het wel te vermijden, maar ze moeten me niet stoppen. Nee. Nee. Wat, wat heeft die eigenschap u gebracht eigenlijk? Dat heeft ook met uw karakter te maken. Dat als ik dus terugkijk op mijn leven, dat er een aantal dingen gebeurd zijn. die ik echt belangrijk vond dat die zouden gebeuren. Waaronder dit Descartes Center. De, waaronder, dit, dit waaronder een uitbreiding van dus de internationale contacten van mijn eigen faculteit. Uh, uh, maar het op poten zetten van het onderzoeksscholensysteem in Nederland. waar ik een rol bij heb aange... En dat waren allemaal zaken die moeilijk gingen. En dat vond ik leuk om ernaast te doen. Ja. Heeft het u ook dingen gekost? Ja, uh, het, het heeft van tijd tot tijd dus zeg maar contacten verkoeld. En, ja? dus, en, en, en, en, en Waar en, en, denkt u dan? Hè? Nou, en, en, en vriendschappen ingewikkelder gemaakt. Oh ja, bijvoorbeeld? Ja, nou, kijk, als je dus uh, uh, als je besluit van. Uh, uh, dit is de droom. Dit is een droom waarvan ik toevallig overtuigd ben dat het ook een droom is, die dus moet worden, die, die moet worden gerealiseerd en je komt dan met argumenten die, die, die ik wel kan begrijpen... maar die ik vind die schade toebrengen aan de realisering van die droom... dan ga ik door. Maar u zegt dat het heeft vriendschappen gekost Ja, vriendschap in de zin doen, van eigenlijk? niet dat we, dat we elkaar na het leven hebben gestaan... maar dan betekent dat dus de contacten minder... Niet zozeer onplezier geworden, maar dat je dus uit mekaars orbit verdwijnt. Mensen denken, nou ja, dan met hem kan ik toch dat soort dingen niet tot stand brengen. Dan maar een stapje opzij. Dan maar een stapje opzij. Ja. U bent een van de vier initiatiefnemers ook van Science in Transition. Hè? Dat is een beweging die de wetenschap wil hervormen. Wat is er eigenlijk mis met de wetenschap? Is dat nodig? Er is met wetenschap als zodanig niet zo gek veel mis... Ik bedoel, wetenschap, uh, uh, daar over wetenschap zelf kunnen we uitvoeren, spreken. Het probleem is dat het systeem zeg maar, waarin de wetenschap zich heeft ontwikkeld... Zeg maar, daar zijn een aantal dingen fundamenteel scheef gegroeid. Noemt u een voorbeeld? Nou... Uh, een van de dingen is de manier waarop wij vaststellen... of iemand een goede wetenschapper is. Dan kijken we niet meer of hij dus... we gaan niet meer zijn stukken lezen... maar wij kijken of hij dus in goede tijdschriften... met een bepaalde impactfactor heeft... Of, die geciteerd, heeft, of die geciteerd wordt. Of hij geciteerd wordt. Kijk, en met gevolg dat we, ik nu al een situatie heb meegemaakt... dat hoogleraren bijeen in een benoemerscommissie... niet meer kijken van... God, dat was wel een mooi stuk wat hij geschreven heeft. of Nou, dat vond ik toch minder deugen... Een impactfactor van 8,3, een impactfactor van... En, ja. uh, nou, Want door, Diederik Stapel werd erg vaak geciteerd uh, uh, Precies, dus kortom, zeg maar, die is dan de beste... Kijk, in, uh, niet in alle wetenschappen is dat, even, is, is dat even helder en even duidelijk. Kijk, met name in de life sciences, daar is het. De uh, life sciences, uh, dat zijn. De, de medische, medische ja, ja. wetenschap, uh, mm -hmm. daar is het echt een drama aan het worden. En dat is ook dat de hoeveelheid publicaties, en uh, zijn veel belangrijker dan zeg maar, de hoeveelheid zeg maar, dan de inhoud van die publicaties. Kijk. Als, zelfs als ik naar mijn eigen leven kijk... Uh, ik heb misschien honderd stukken gepubliceerd. Misschien iets meer, misschien iets minder. Maar als ik nou eerlijk kijk... van welke stukken zijn nou echt de moeite waard? Dan zijn dat er vijftien, zeventien, negentien. En waarom hebt u dan die andere 84 uh, ook nog gepubliceerd? Nou, omdat dat noemen we dan de publicatiedruk. En in mijn geval viel het nog heel erg mee. Uh, uh, want maar ik dat is precies wat Stapel zei. Ja, ik moest wel, dus ik ging het maar uh, doen. Jawel, maar ik, nou, kijk, het is zo, dan heb je al iets... ...uitgedacht. En dan wil iemand uh, je daarover als spreker hebben. En dan ga je spreken. En dan na afloop zeggen uh, uh, ...kunt u dat ook nog een keer opschrijven voor ons blaadje? En dan denk je... ...ach, laat ik het maar doen. Voor mij hoeft het niet. En hup, weer een publicatie erbij. Ja, alleen weet je... Ik, ...in mijn tijd werd daar nog niet op afgerekend in die vorm. En nu wel. En nu wel. Nu wordt er gewoon gezegd, want als je dat tien keer doet... heb je weer tien publicaties gedaan. Exact. Mensen zijn vooral met dat soort dingen bezig. En ik ben er zelf over bewust dat ik, als ik naar mijn promovendi kijk... ik ze dan ook duidelijk voorhoud dat ze... je kan beter in dat tijdschrift publiceren. Dat is beter voor je carrière dan in dat tijdschrift. De Vrije Fries, een mooi tijdschrift over Friesland. Dat is mooi. Laat mij daar maar eens even. Uh, mijn naam is al gevestigd. Uh, mijn naam, het, het kost mij geen geld. Ja. Het kost mij niks. Jij moet zorgen dat je nog een carrière maakt. Waar moeten ze dan in publiceren, vind je? Nou, zij moeten voor de Journal of Modern History. Of, zeg maar, zeg maar, dat is een tijdschrift. Voor, wat, wat voor hen speelt. Want de Vrije Friestad tikt niet aan op je lijst. Nee, want die, die, die, die speelt niet geen enkele rol. Ja. En, uh, Science in Transition stelt trouwens dat er ook te veel en ook nutteloos onderzoek wordt gedaan. Is dat zo? Ja, weet je. Nu dus een voorbeeld van nutteloos onderzoek. M, Kijk, uh, ik denk dat het heel plezierig is uh, om uit te rekenen... Zeg maar, hoe het zat met de opkomst zeg maar, en de belangstelling voor de NSB in Winterswijk. Zeg maar, in uh, de jaren voor 1940. Maar ik vind dat is iets... Ja, laat, dat maar door, laat dat een lokale historicus maar uitzoeken. Ik bedoel, dat, is, dat vind ik nog niet echt vreselijk nuttig onderzoek. Behalve als er een heel NS, een bekende NSB er tussen zit. Eh, jawel, maar, kijk, maar dan, kijk, onderzoek is pas relevant als er een grote vraag aan de grondslag ligt. Een, een nuttige vraag aan de grondslag ligt. Kijk, uh, wat... Uh, ik denk dat... Maar bedoelt u met vraag in economische zin? Dat nee, mensen dat absoluut willen weten? geen vraag in economische zin. Uh, ook vragen in maatschappelijke zin. Kijk, uh, ik zou mezelf hier heel makkelijk kunnen tegenspreken. Van uh, iemand die alles interessant vindt... en die alles wil, wil, wil weten, die wil ook alles onderzoeken. Maar dat betekent niet dat als er dus geld moet worden besteed... aan dus het doen van onderzoek... dat er dan niet een... Overwegingen een rol mag spelen over het nut. En dat kan ook maatschappelijk nut zijn. Ik vind het nog steeds heel merkwaardig dat wij geen goed onderzoek hebben in Nederland, zeg maar wij economische historici en sociaal historici hebben uitgezocht waarom in Duitsland nog 65% van de banken een, uh, een coöperatieve grondslag heeft en in Nederland wij uitsluitend een paar hele grootbanken hebben. Hoe komt dat? Zeg maar, waarom hebben wij niet meer een bankdirecteur op, op, op de hoek die we dus. 30, 40 jaar geleden wel allemaal. Het hadden. Rabobankprincipe. Het Rabobankprincipe die is natuurlijk ook al 20, 30 mm -hmm. jaar dus de, de, de, de verkeerde maar weg opgegaan. u op zegt, gegaan. Dat, wordt niet, dat wordt niet onderzocht. Nee. Kijk, waarom dan niet? Nou, dat, ik denk omdat de historici uh, heel erg vaak dus luisteren naar zichzelf. Wat uh, ik niet kwalijk neem, want ik doe het zelf ook. Maar uh, wij moeten een veel beter oor ontwikkelen voor wat de samenleving van ons wil. En ik denk dat dus wil... ook meer, dan is toch de vraag uit de samenleving. Ja, maar dat, dat is niet automatisch een economische vraag. Want daar, weer heb ik, kijk, dan heb ik het spel al vrijwel meteen verloren. Ik bedoel, misschien dat ik nou nog net even kans kan scoren met dat bankenonderzoek. Dat, dat weer meer bepaalde maar dan ben je kreeg. wel klaar. Maar, maar dan ben ik klaar. Nee, ja? hey, maar er zijn dus talloze kwesties die uh, aan de orde gesteld kunnen worden. Maar bovendien, kijk... Het hoeft niet uitsluitend van dit soort praktisch onderzoek te zijn. Er zijn talloze mensen die zijn zeer geïnteresseerd... in um, de ontwikkeling van het, water, uh, het, het waterbeheer in de Betuwe in de 15e, 16e, 17e... want ze hebben er allemaal mee, mee te maken. Waarom kijken wij niet veel beter naar wat dus mensen zelf zouden willen weten... van de geschiedenis? Um, en niet andersom dat wij iets bedenken wat wij het heel erg leuk vinden... En vervolgens zeggen: nou, weet u wat? In het kader van de maatschappelijke valorisatie gooien we er ook nog een tentoonstelling tegenaan. Er is vast nog wel een, een, een, een bevriende directeur die een tentoonstelling aan. Maar het is toch de wetenschap zelf die zijn onderwerpen kiest, of moet je dat gewoon per referendum laten bepalen? Nee, absoluut niet. Er, uh, alleen uh, uh, je moet wel vaststellen. Wat zijn de vragen? En vervolgens heb jij uh, de taak om vast te stellen wat belangrijk is. En dat moet je ook kunnen verdedigen. Maar dat betekent niet op de markt gaan staan. Wat zou u nou willen? Wat ja. zou u nou willen? Ik denk dat het wel heel goed is om op de markt te gaan staan. Wat zou u willen? Kijk, de, maar het dan ook, doen. En, maar dan, dan ook doen. Kijk, Een van de zeer interessante nee, varianten zijn bijvoorbeeld de collectebusfondsen. Bij, uh -huh. dus in, in, die, voor, die voor kankeronderzoek talloze grote hoeveelheden middelen bij elkaar brengen. Die mensen moet je toch een serieuze plaats aan tafel geven bij dus de keuze voor het onderzoek. Ja. Uw collega Keimper Alga zei trouwens dat u een keer tijdens een promotie zei... het is goed dat dit proefschrift er is. En dat kun je niet vaak zeggen van een proefschrift... Hij zei, dat moet je niet zeggen. Oh, daar begrijp ik niet van. Nee? Ik, nee, want... Als mijn hart de persoon die elke keer zegt... Het is goed dat dit proefschrift er is... Dan wordt het een versleten frase. Dus je moet het niet, niet nee, vaak zeggen. Nee, maar u zei er ook bij... Dat kun je niet van elk proefschrift zeggen. Nee, maar, maar, maar dat vind ik ook. Dat, uh, uh, kijk... U ondergraaft daarmee niet de academie? Uh, nee... Ik denk dat wat ik daarmee zeg is precies in lijn met wat ik eerder zei... van de, niet elk onderzoek is even zinvol en even nuttig. Ja, want sommige van uw collega's zeggen het is ook gevaarlijk... dat Science in Transition zegt dat er te veel nutteloos onderzoek gedaan wordt. Want dat maakt het de politiek makkelijk om dat budget nog meer te korten. Hè? Dat is nu al klein. En als er als maar vanuit de wetenschap zelf geroepen wordt... dat er veel nutteloos onderzoek is... nou ja, dan is het koren op de molen van mensen die vinden dat daar wel eens wat minder geld naartoe kan. Ja, dat is in theorie is dat, heel, is, is dat mogelijk. Ik bedoel, uh, maar dan is het onze taak om uiteen te zetten... waarom op dat budget niet gekort kan worden. Omdat wij namelijk in toenemende mate bezig zijn... met vragen te beantwoorden die in de samenleving worden gesteld. Met antwoorden, wetenschap is buitengewoon nuttig. En ik zie dan nog niet zo gauw dat uh, de overheid zal stoppen... met het toekennen van midden. Kijk. Dan moet je het toch... omdraaien, dan word je juist nuttiger en krijg je misschien wel meer geld. Weet ik niet. Kijk, ik, ik, uh, Nederland geeft op het ogenblik niet zo buitengewoon veel geld uit aan onderwijs en aan onderzoek. Dus, uh, je, uh, iedereen die een rapport schrijft over Nederland komt tot de conclusie dat Nederland eigenlijk voor heel weinig geld wel een fantastisch geëquilibreerd e e onderzoekssysteem heeft. Maar het kan veel beter. En, um, en um, een van de dingen die mij met name zorgenbaard is de hoeveelheid tijd die wij met name in ons eigen vak dat van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen besteden aan onderzoek. Niet omdat wij enig moment dus nutteloos onderzoek doen want als ik kijk naar het overgrote deel van het onderzoek wat in de, de, de, de, de biomedical sciences plaatsvindt, is ook overbodig is ook, wordt, wordt dubbel gedaan bedoel, er is een Maar we hebben het gevoel dat dat tot, nou, toch, tot iets leidt ja, tot want, medicatie want, of tot kennis uh, de, van Ja, maar dat is dus in nogal wat gevallen totale nonsens. Dus dat betekent dus dat je daar dus veel zuiniger mee zou kunnen omgaan. Misschien nee, zelfs Ja, onderzoek naar het grondwater in de 15e eeuw in de Betuur. Dat, nou ja, dat is, nee, dat is leuk als je erachter komt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Nou, kijk, ja, als je dus een huis hebt wat in de 15e of 16e eeuw gebouwd bijvoorbeeld, is... Bijvoorbeeld een jongensinternaat in Precies, Precies, dan is ja. het heel nuttig om... Kijk, uh, uh, een van de grote problemen. Uh, talloze huizen hebben funderingsproblemen. Ik geloof dat een half miljoen zijn in Nederland. Oh. Daar heb je dit soort onderzoek voor nodig. Om, te kunnen, om de risico's te kunnen bepalen. Uh, uh, uh, hoe zijn die huizen gebouwd? Zeg maar. hoe, hoe, hoe zit het met het, uh, de bemalingssysteem in, in de periode? Dus maar dan... U bedoelt, de, de, de, de, de, de universiteit moet meer openstaan... voor wat de buitenwereld zou willen. Ja, ik denk dat dat buitengewoon nuttig is. En ik denk dat uh, de universiteit dan ook heel makkelijk... ook in de geesteswetenschappen... ook in de sociale wetenschappen... die claim kan leggen. Kijk, ja. vandaag, ik noemde net, net al even dat voorbeeld van... mijn student... die ik dus wil laten promoveren... of een stuk willen schrijven in het Journal of Modern History... en niet in de Vrije Fries. Maar als ik een lezing hou in de Vrije Fries... dan is die niet, niet vanwege mij... maar vanwege de belangstelling voor de Friese geschiedenis... dan staat de korenbeurs in, in Vlaanderen... Staat, of in Franeker is stampvol... er zitten honderd man... Dat dus daar ik, is belangstelling voor. daar is belangstelling voor. Dus ja. kortom, dat is maatschappelijk nuttige geschiedenis. We, we, ik hoef u niet te vertellen als historicus wat tijd betekent. We hebben nog een minuut. Hè? U bent nu 63. U gaat dus eigenlijk binnenkort met pensioen. Dat moet heerlijk voor u zijn. Hè? De hele dag kunnen lezen. Eh, jawel, maar daarvoor ben ik ook toch te teveel. Die, uh, of is het een schrikbeeld? Eh, het is ook een schrikbeeld. Ja? Ik bedoel, kijk, want het gaat natuurlijk om de mix. Ik vind het prachtig om te kunnen lezen. Maar ik vind het heel erg als ik dus niks meer kan doen. Dus uh, ja, kijk, ik heb me al uh, uitvoer verdiept of ik mijn universiteit een proces kan aandoen en ze meen dus een dienst moeten houden, maar dus dat, uh, dat is kansloos. Dus u moet eruit. Dus, dus, dus, ik moet ja. eruit. Maar ik vond het in elk geval heel erg leuk om vanavond met u gepraat te hebben. Dank u wel daarvoor. Volgende week praat ik in de kennis van nu met Spinoza laureaat en hoogleraar Griekse taal en letterkunde Ineke Sluiter. Hier op Radio 1 kunt u daar 9 uur luisteren naar Holland Doc Radio. En voor meer informatie over de kennis van nu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 Over de kabinetsplannen in de huursector. We hebben er heel bewust voor gekozen om mensen met de kleinste portemonnee te ontzien. En de lancering van het informatiepunt Restschuld dat morgen geopend wordt. De minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok. Morgen tussen 9 en half 10 in de ochtend. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.